met het De loonkloof tussen mannen en vrouwen is het afgelopen jaar opnieuw kleiner geworden. Volgens het CBS lag het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen vorig jaar 13% lager dan dat van mannen. Tien jaar geleden was dat nog 18%. Vrouwen verdienden in 2021 gemiddeld bijna 23 euro per uur en mannen 3 euro meer. Dat komt vooral doordat mannen oververtegenwoordigd zijn in de best betaalde banen. Dat het verschil in loon afneemt komt volgens het CBS mede doordat vrouwen steeds vaker hoger opgeleid zijn. Het internationaal atoomenergieagentschap onderzoekt een bewering van Oekraïne dat er een raket over een kerncentrale is gevlogen. Als dat inderdaad is gebeurd dan is dat volgens IAEA-chef Grossi sprake van een zeer ernstig incident... Oekraïne heeft bij de atoomwaak gemeld dat er op 16 april een raket over een kerncentrale in het zuiden van het land vloog. Als die raket daar was neergekomen, dan had dat volgens Grossi mogelijk kunnen leiden tot een nucleair ongeluk. In Oekraïne is een Britse staatsburger omgekomen. Een andere Brit wordt vermist. Volgens Britse media was de omgekomen man een 36-jarige oorlogsveteraan... die eerder onder meer in Irak diende voor het Britse leger. Hij zou als vrijwilliger naar Oekraïne zijn gegaan om mee te vechten tegen de Russen. Onbekend is waar en wanneer hij om het leven is gekomen. Diplomatieke bronnen zeggen tegen de BBC... dat hij en de vermiste persoon waarschijnlijk meevochten in Mariupol... of elders in de Donbass-regio. Bij een undercover-operatie van de Amerikaanse politie is de premier van de Britse maagdeneilanden gearresteerd. Ook de havendirecteur van de Caribische eilandengroep zit vast. De twee zouden hebben geprobeerd om cocaïne te smokkelen en de opbrengsten ervan wit te wassen. Het weer, de komende dag, begint bewolkt in de loop van de middag wat zon. En dan wordt het 11 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah!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 De trap af, want de bel die bleef maar gaan. Ik voel me altijd schuldig. Mensen in de kou laten staan. Ik brak mijn been op vele plaatsen, want ik vergat de laatste trein.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 9. z f I'm a longing for change.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 Je verracht z'n keuken, je je verracht z'n keuken. Je verracht z'n keuken, je verracht z'n keuken, je les z'n keuken, je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 De la joie. Ja, les couches, ja, les odeurs. Ja, les, ja, les vomis, les caca et puis tout le reste. Het ritme van Zandvoort. gone to soon